Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. vice oud generaal Mladic heeft bekend dat hij zijn oom heeft verborgen toen hij op de vlucht was voor de politie. Volgens omroep B92 in Belgrado heeft de neef Branislav Mladic een deal gesloten met de Servische officier van justitie. Door schuld te bekennen zou Branislav een lagere straf krijgen. Vier jaar cel waarvan drie voorwaardelijk. De rechter spreekt zich volgende week over de zaak uit. Joegoslavië-tribunaal Den Haag verdenkt Mladic van oorlogsmisdaden. Na de val van Srebrenica in juli 1995 werden onder zijn commando duizenden Bosnische mannen door Servische militairen vermoord. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een anti-kraakpand ontruimd geweest vanwege asbest. Tientallen bewoners van de 42 woningen in het pand moesten kort na middernacht vertrekken. Voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen is opvang geregeld in een sporthal. De ontruiming verliep chaotisch omdat veel bewoners niets wisten van de ontruiming. Asbest werd gevonden door een bewoner van het pand. Na metingen werd besloten om alle bewoners te evacueren. Het gebouw is via een corridor verbonden met het naastgelegen zorgcentrum. Die gang is nu afgesloten. Onderzocht wordt of er via de corridor ook asbest in het zorgcentrum terecht is gekomen en of in het zorgcentrum zelf asbest is verwerkt. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Sebastiaan Verschuren net niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 100 meter vrije slag kwam hij 800ste tekort voor een bronzen medaille. Werd daarmee vijfde. Danomi Kromoui Jojo plaatste zich met gemak voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Femke Heemskerk werd uitgeschakeld, net als Nick Driebergen bij de Mannen. Hij werd in de halve finale van de 200 meter rugslag vierde. In het Olympisch badminton-toernooi is de Nederlandse Yao G uitgeschakeld... Zij verloren in de achtste finales van de Indiaanse Saïda Nehwal, de nummer vier van de wereld. Het weer, vannacht buien, kans op onweer, hagel en windstoten. Ook in de ochtend nog buien. Smiddags vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het nos -show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. CFM. Job's getting busy. 1.1, uh. one 1.1, Grum one one one one one. the job shop. Chit, chit, chit, chit, Ik